In dinsdagavond theater, vanavond de bedreigde stad. Een luisterspel van Bernd Grashoff. Vertaling Gérard van Kanthout. Regie Leon Povel. Ja, Dames en heren, deze kant op alstublieft. Nu moeten we namelijk gaan klimmen. Maar als we op de toren zijn, zult u op mijn woord zien dat het de moeite waard was. Vanaf de trant boven hebt u het mooiste uitzicht over de hele stad. Gaat u Kom maar. Deze toren is een bescheiden nabootsing van de Eiffeltoren van Parijs. Maar juist zoveel kleiner als ons land kleiner is dan het grote Frankrijk. Ja, ja, ja. Een klein burgerlijk smakeloos stuk plagiaat uit de opbouwjaren. Oh, oh, nou, dat ja, ja, ja, ja, ja. heeft een sickeneurige schrijver ooit beweerd, maar onze mensen zijn er erg op gesteld. Omdat u onze taal niet verstaat, zal ik een paar inscripties voor u vertalen... Oh, ja. ...die vroegere bezoekers op de muren hebben gekracht. Ja, ik zag al steeds aan het Ja, ziet u wel, ik, maar ik hoop dat u daardoor een beetje de inspanning van het kleren vergeet. Ja. Ja, ja. Kijkt u als hier staat bijvoorbeeld? Als soldaat was ik hier met Irenka, rodoorlog. Ja. Nou u ziet, een uitgesproken pacifist. Komt u maar weer. Koste dames en heren, hier wordt het laag. Al heeft hier zijn hoofd gestoten, zoals op de lezen valt. Hier staat geschreven, bult op mijn knar, prunta, meester Bakker. En hier kijkt u bij mij ook, zonder ondertekening. En nu? Ja, als zich onder u een dichter bevindt. Dit is bijna stof voor een kleine roman. Hetwa en Fadosek hebben elkaar afschuwelijk lief. Dus niet alleen van harte of innig of gewoon, maar erg. En als u dan bedenkt dat zij misschien uit Smieghof komt en hij uit Libijn aan de overkant van de rivier, nou dan kunt u zich hero en Leander verbinden in een volksuitgave. Kijk, hier heeft er een staan Uitblazen en iets opgeschreven wat wij natuurlijk niet meer kunnen nagaan. Hier staat ik, VK, ben een braaf meisje en bovendien nog onbesproken maag. Waaronder de datum 16 juni 1899, zo lang is dat geleden. En een sleutel, dat wil zeggen voor eeuwig. Maar, maar dames en heren, van dezelfde hand, nog maar 14 dagen later... De bekoring heeft een in een krul gedraaide snor kunnen die weer. Ja, ja. Gaat het nog steeds? Oh, kijk u, hier lezen we iets heel liefs. Hier rust de Sonja Kalarova uit. ...omdat ze pijn had aan haar voeten. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Hoe gaat het nu allemaal? Kunnen we nog? Ja. Ah, goed zo. <laughs> nou? Oh, u trekt een somber gezicht, meneer Idelend. Hey, ik? Oh nee, daar vergist u zich in, je misschien. Een lift in ballen gaat helaas niet meer. Ja. Dat geeft niet. Ik wil niet beweren dat trappenklimmen nu bepaald mijn hobby is. Maar u maakt het toch erg interessant dat ik zo achter u aankom. Het genoegen loopt op zijn eind. Nog maar 98 treden. Telt u wel altijd mee. Hoe kunt u dan tegelijkertijd vertellen als een reisgids? De treden zijn genummerd voor de bouwlieden. Ah, juist. Hier, dames en heren, treden 281. Gedachte van een filosoof. De dompoppen sterven niet uit, Ludwig S. Nou, vermoedelijk bedoelt Ludwig S daarmee ook ons. Omdat wij in het tijdperk van de ruimtevaart ons zo moeten afbeuren met de zwaartekracht om het zelfs. ...tot hier te halen. Ja. Maar. En anders zet Ludwig S meteen op zijn nummer. Jij bent zelf een domkop met je geklat op de muren. Oh ja. Nou, dat is even moet houden. Nu een drama in twee bedrijven. 25-12-1957. Mijn bozena bedriegt me, ik maak me van kant. Ja, ja, liefde en leed. Maar hij heeft zich niet van kant gemaakt. Oh, Eerder, kijk maar. Ik heb revanche genomen. Verrek Loeder. Nog drie treden. Ho, Oh, dames en heren. Kijk maar waarheen u wilt. Daar ligt het gouden praat aan uw voeten. Ontbloeit in al zijn pracht en schoonheid als een roos in volle bloei. Oh, en alstublieft. Als u niet alleen op de muren wilt schrijven, maar liever op prentbriefkaarten. Ik ja, ja. Kunt u daar, niet Dit is dus het punt. Kruising van lijnen in het coördinatensysteem van S167. Of een van die jongens er ook nog een flauw idee van heeft dat ik hier sta. Op dit ogenblik. Je moet peiling nemen op de hoogste verhevenheid, omdat... Hoe zei Jeff dat... Bij het opmeten van absolute afstandseenheden op het aardoppervlak moet in aanmerking genomen worden dat strikt genomen de aarde geen bol is, maar eerder een geoïde. En dat de meetsatellieten geen exacte cirkelbaan in wiskundige zin beschrijven. Nou ja, het doet er niet toe waar het op de millimeter precies zal zijn. Dit is het peilingspunt, ik heb het zelf gezien. Jeff heeft me de gecontroleerde kaart onder mijn neus gehouden. Onopvallend. We hebben geen woord met elkaar gesproken. Topsecret. Eerst een kruisje op de landkaart en een getal in de computer. Pas als je ter plaatse bent, zie je het verdomde verschil tussen kaart en werkelijkheid. Zou ze me kwalijk genomen hebben wat ik daar juist heb gezegd? Maar ze is op deze eindeloze trap toch expres voor me uitgelopen om maar haar benen te laten bewonderen. Juffrouw Hersky. Oh, meneer Edelen, u lacht bij uzelf. Ik? Hoe oh, nee. Oh, u mag het gerust, want we hebben het klaargesteld onze onze gymnastiek. U doet alsof we invalide zijn. De anderen staan wel te heigen, maar ik niet. En in mijn vak ben ik lopen en klimmen gewend. Wat hebt u voor een vak? Een klein aannemersbedrijf. Hm, bouwt u huizen? Als u het zo noemen wilt. Dames en heren, u ziet hoe dit stad zich als een bloem voor uw ja, ogen ontvouwt. Ja, Eerst het meer, schitterend, de heuveltoppen, de bomkruinen, het Schönborgerpaar. Zij is nog een de... ze lacht lacht. Lacht. Oh, ja. Julius Fucci. Ja, Ze zegt precies de tekst op die in de reisrit staat: een bloem die zich ontvouwt, kalkbladeren die opengaan. En ze houdt haar stad voor heel groot. Maar is de stad groot genoeg als. Dat is de en daar staan een paar betonnen gebouwen, zo wat vijftien verdiepingen, schat ik. Die zouden dus overeenkomstig funderingen moeten hebben. Vier meter minstens. Zeker een kilometer of vijf hier vandaan. Jammer genoeg niet precies Jammer genoeg is het gebouw nogal heilig. Maar misschien onderscheidt u toch die verhevenheid daar Daar ligt het stadstil en de verhevenheid zelf? Ja, ja. Dat is ze het nationale gedekteken op de biedkoppels. Is, is dat met die paarden? Ja, dat is een geweldige raad. Ze weet niet wat ik denk. Niemand in deze stad. Dat is trouwens ook maar een heel vage mogelijkheid. Of liever gezegd een belachelijke onwaarschijnlijkheid. Een hertig Dat kun je niet doen. Maar ze spreken er met zo'n vervloekte van zelfsprekendheid over... als ze een inspectierondje langs onze installaties maken. Generaal. Wie bepaalt de richtdoelen bij de mogelijke tegenstanders? En, uh, en bent u eventueel bereid ons richtdoelen te noemen die al zijn uitgekozen? Alleen de militaire, maar natuurlijk ook de politieke noodzak, meneer heren, is beslissend voor de keuze en de bestemming van een doel. Bent u bereid richtdoelen te noemen die al zijn uitgezocht? Er zijn, meneer heren, ik hoop dat u me goed verstaat, er zijn precies zoveel richtdoelen als we parate wapens hebben. Logisch, niet, nietwaar? Nog altijd ontevreden, meneer Ilen? Uh, nee, nee, nee. Ik heb mezelf op uw lijst ingeschreven. Ik wilde toch zelf op uw bescheiden kleine Eiffeltoren? Bevalt u de Gouden Stad? Dat is geen vraag. Uw land ken ik alleen van foto's. En ik ben vast een beetje onbeleefd als ik wil weten. Hebt u zoiets in uw land ook? Nee. Dat dacht ik al. Schitterende natuur, kuststreken, gebeigden. dat wel, ja. Maar zoiets? De dichter noemt haar de moeder der steden. Zoals in de staat en haar stem klinkt alsof het vanzelf spreekt. En tegelijkertijd een getal van dertig cijfers. Oom Ben sprak er voor de eerste keer over. Ik heb gehoord dat je naar Europa wilt. Het gaat je blijkbaar financieel beters. Nou ja, geen kunst bij deze hoogconjunctuur. Oom Ben. Natuurlijk oom Ben. De schrik van de familie. Of liever de schrik van dat deel van de familie dat zich voor achter houdt. Of tenminste, doet alsof. Duitsland. Bijna oktoberfeest. Of Spanje. Let op. Ik zal je mijn geheime tip geven. Praag. In de oorlog hebben we al in Pilsen gestaan. En ik heb de rest van de reis pas nu kunnen inhalen. Jij houdt er immers ook wel van. Oude vrijgezel. Huh? Een schijne man. voor in het stadion van de Rijn onschuld. In Praag doen ze het voor een paar ons. En een reisje. Zeg, je moet de portier daar in nemen. Geef me een paar pakjes sigaretten en de zaak is oké. En, uh, mm, prima spul, waarom? Zuivere natuur. Geen gedoe met duizend parfumse reukwateren zoals in Parijs. Geen aanstellerij. Ik wilde er voortdurend de naam van de, de stad doorheen. Tappen. En, tappen. en opeens leefde ze voor Dampen. mij als een vertrouwde gedachte. Net als Nikki, dat dwaze fantoom van een kerel die Jeff en ik hadden verzonnen. En die net zo moet bestaan. ...zoals ik hier nu in levende Leid rondloop. En de Frensbriefkaarten, dames en heren, alsjeblieft in de brievenbus beneden. Die wordt gezien over een uur geleden. Maar ze geven dus niet flankeren met één groot wint. Langs dit dal tot aan de bocht. Kom kon een ziekenhuis zijn. Gedeeltelijk beschut door de rotsen, Een soort dode hoek. Jeff zegt, als de coördinaten kloppen en als de elektronica werkt... ...en als de data in de computer nauwkeurig geprogrammeerd zijn... En als dit en als dat, dan moet de duivel daar al mee spelen als het deze rammelige uitkijkt en niet vindt. Dat zou betekenen dat hij daar gent in het ziekenhuis. Natuurlijk is nauwkeurige peiling van het doel van het grootste belang. In vertrouwen gezegd een hondenbaan voor de betreffende afdeling. Daar komt een beetje meer bij kijken dan de tafels van verledigvuldigings zoals wij die op school hebben geleerd. Gelukkig hebben we rekenmachines. Die werken voor ons op het terrein waar ons beperkte verstand niet helemaal meer mee kan. Meneer Edelen, u bent de laatste. Zo. Oh, en ik heb u opgeschrikt uit uw gepeins. En hoe, juffrouw Gorski? Ik, uh, ik heb nog even rondgekeken. Ik zal hier wel niet zo gauw weer terugkomen. Oh, neem me niet kwalijk. Geen sprake van. Anders schrik ik niet zo gemakkelijk. Als u moe bent, daar beneden is restaurant Nebozizek. Daar gaan we uitrusten. Staat ook op de lijst waarop u ingetekend hebt. Warme lunch. Bij de prijs is de maaltijd inbegrepen, de dranken uitgezonderd. Ik ben werkelijk niet moe, juffrouw Nee, echt niet. Vooral niet als u erbij bent. Och, dank u. Ik bedoel, uh, u bent een uitstekende grits. Een geboren lerares. Het is heel plezierig naar u te luisteren. Doet u dat dan? En om achter u aan te lopen, al zijn het ook 299 treden. Maal twee, u vergeet de weg terug. En daarbij... Aanschouwelijk onderricht over de ziel van een stad. Jammer dat het alleen maar deze dag is en dat er alleen maar deze toeren is. U was de enige die geen kaart heeft geschreven. Ik? Allee, ik, ik heb een hekel aan schrijven. Bovendien niemand aan wie ik een kaart zou kunnen sturen. Aan Jeff Bewarmer. Niemand? Zulke mensen zijn er ook, juffrouw Of schoon een kaart een betere communicatie tussen onze woonplaatsen zou zijn dan... Waar woont u... Ik bedoel, is dat van hieruit te zien? Ik zal het u wijzen. Ziet u daar op de voorgrond die heuvel met de schoorsteen? Ja, heb ik. In een dal vlakbij dat kerkje... achter dat gebouwencomplex, dat is het ziekenhuis van de universiteit... daar wordt een flatgebouw neergezet. Oh, uit het raam kijk je op een groep kastanjebomen... en als ik mijn ogen heel klein maak, lijkt het net een park. Heeft dat gebouw een goede kelder? Dat weet ik niet waarom. Waarom? Misschien een dwaze vraag van me. Ik ben aannemer, daarom interesseer ik me voor funderingen. Ik zou niet willen dat mijn vrienden... Er komt bijvoorbeeld een aardbeving komen. Aardbeving in midden Europa? Oh, voor uw kritische ogen is er zeker een beetje goedkoop gebouwd. Maar ik ben er blij mee. Ik heb onfatsoenlijk veel geluk. Keuken, bad... Twee kamers zijn helemaal boven op de tiende verdieping met een wijd uitzicht over het hele landschap met veel zon. En in het huurcontract staat op 1 november te vertrekken. Verdom dicht bij het centrum. Nou, dat is toch fijn. Twintig minuten hierheen, een half uur naar het Wenzelsplein, te voet. En als ik eenmaal een auto heb... Dus geen twee kilometer. Zonne A. gelukkig niet. Zonne A. En er is geen manier om haar... U bent trouw aan de grondwet? Geen lid van bepaalde partijen of organisaties? Nee. Klopt. We hebben het uitgezocht. Dus 1946 in Europa, toen Korea... 54 ontslag uit dienst genomen? Om het aannemersbedrijf van mijn vader over te nemen in Leitho. Nou, het roest, hè. rang sergeant. Twee decoraties. De Grondherinneringen. Disciplinaire straffen. Valse aangifte. Pardon, kolonel, sinds wanneer wordt zoiets gevraagd als het om een bouwinschrijving gaat? Luchtmacht project. Hier ondertekenen. U bent aangenomen. Betaling volgens de tarieflijst van het ministerie van Defensie. Ik geloof dat u daar niet slecht mee bent, want in deze verkommerde buurt is de dollar nog een beetje meer waard dan in de dorsten. Sinds de in uranium is afgelopen. Tja, je hebt hier een massa van laten mijnen. Wat moet ik bouwen? Hier zijn Hier zijn ontwerpen. Lijkt op een soort. Uh, silo. Ja, zo zou je het kunnen noemen. De precieze details krijgt u nog. Maar hoe dan ook, u kunt die bekisting en betonwerken met uw mensen uitvoeren. In afgedankte schachten. En als ze me vragen waarvoor. Dat zegt u maar we silo's. bewaarplaatsen van voorraden. En wat zijn het in werkelijkheid? Bent u nou zo dom of doet u maar alsof? Maar goed, heel goed. Wat niet weet, wat niet deert. Maar waar zou het niet uit in de omgeving? Siloos. <lacht> Wat zou ik nou voor u bestellen, meneer Inden? Hoi. Uh, oh, ik... ik weet het niet, Nou, oh, ik vertaal de hele spijskaart voor u en u luistert niet. Jawel, toch wel. Ik neem het zelf als u. Oh, daar zal iemand uit een bouwvakken nauwelijks genoeg aan hebben. En waarom niet? Smiddels dus eet ik alleen een snee met sterke koffie. Zeker voor de lijn. Goed geraden. Maar dat is toch bij u niet nodig, juf Vanschie. Goed, ik, ik neem een bierstuk. En wat drinkt u? We moeten hier goed bier zijn. Ja, en of? Heel beroemd. Schmigover, Budweiser, Pilsner. De laatste. U bent de hele tijd zo afwezig. Hé? Pardon. Zeg, daar grint aan dat tafeltje. Zijn dat Russen? Ja, vermoedelijk uit de autobus uit Hof die voor de deur staat. Een de Delegatie Russisch ingenieurs van het congres. Ik heb nog nooit een Rus gezien. Ze bezichtigen tentoonstelling van landbouwmachines of zoiets. Misschien collega's. Misschien is Nicky erbij. Die daar ginds met die blonde snor. Hij kon even oud zijn als ik. Dan kijkt hij deze kant op. Hij stoot zijn buurman aan. Nee, want bedoelt hij niet. Hij klinkt met hem, fluistert hem iets in zijn oor. Ze lachen schand. Waarom ook niet? Het is gewoon een kwestie van verschillende mogelijkheden. Maar laten we eens aannemen dat het die andere is, die door de kelner wordt bediend. Forse vent, pikzwaard haar met overgrote wenkbrauwen. Niki is de vijand. De mondhoeken omlaag getrokken, paft voetend een sigaret, wenkt de kelner. Ik vind niets anders te roken dan dit bocht, die smerige papoeien, de Chinese Virginia-imitatie. Hebt u geen bon voor toezicht. Harde ja, roebels bestaan niet, zullen nooit bestaan ga daar naar die kerel die tegenover, die ziet eruit als een vervloekte Amerikaan. Ik heb een pakje voor hem zien liggen, dat is beter spul. Hij kijkt hierheen, begint kaal te worden, En toch aait van tijd tot tijd een vrouw over zijn hoofd. Afschuwelijke kerel. Ik kan mijn vierde kind niet bij me zegt Die verdient te weinig. Maar als je die speciale opdracht aan zou nemen. Hij doet het, bevel van hoger hand. Waarom zou je willen weigeren? En waar moet hij een geweten vandaan hebben? Luister eens, Byron, je moet daar niet te veel over piekeren. Het is een karwei als een ander. Ik krijg 240 dollar meer dan in het oosten. Jou heeft deze baan gered van het door je vader zo mooi in de week gelegde faillissement. En als je een beetje rekent, dan verdienen een paar honderdduizend eerlijke normale mensen zoals jij en ik er hun geld mee. Ze betalen hun auto af en sturen hun kinderen naar de ABS. Een zuiver commercieel zaakje voor jou. Die dingen worden toch nooit gebruikt, of dacht jij van wel? Dat is immers net als met het gifgas in de laatste oorlog. Ik, ik weet het niet, Jeff. En die kerels aan de andere kant, doen die het anders? Zij zijn immers begonnen. Misschien zitten er al van twee net als wij te reden... twisten precies op hetzelfde moment. Ten onrechte natuurlijk. Wat zouden ze dan volgens jou zeggen? Wat? Oh. Verduiveldfrazen natuurlijk. Er is niet veel fantasie voor nodig. Als ik er goed over nadenk, zit het me toch niet lekker, zou de een bijvoorbeeld kunnen zijn. Niet helemaal lekker? Ach, schiet toch uit, Nicky. Nicky? Nee, ik noem hem gewoon Nicky. Hij moet toch een naam hebben? Dus wint je niet op, Nicky. Dat is alleen maar voor het uitzonderlijke geval dat die Amerikanen... En waarom zouden wij... Nou, snap je. En misschien praten ze ook nog over de levensstandaard. Als wij ze eerst maar eens ingehaald hebben... Als ieder van ons even goed een auto heeft als zij. Als wij hun levensstandaard hebben bereikt. Je weet wat ze ons beloofd hebben, Nicky. En tenslotte zullen ze zeggen dat ze hun gezin beschermen. Verder niks. Weet jij veel of zij zich door propaganda en kranten geschrijven in de luren laten leggen? Wat zou je voor iemand zijn? Wie? Die Nikki van jou. Oh. Zomaar iemand. Laten we zeggen, begin veertig. Gescheiden was lang soldaat, actief, een tijd lang ziek geweest. Thuis een klein aannemersbedrijfje met een paar man die al bij zijn vader werkte. Zomers op vakantie naar het zuiden, drie, vier weken al naar het geld reikt. Hij zou altijd een grotere auto willen hebben dan ik kan betalen. Op donderdag gaat hij naar de club. Daar wordt over het vak gekletst, geschaakt en gedronken. Het laatste altijd een beetje te veel. De volgende dag maagtabletten, en kater. goede voornemens voor weekenden, minder roken, let op het gewicht. Ja, het leven begint bij 40. Nou, en dan nog liever steeds meer, begint hij te kijken naar heel jonge meisjes. En dan speelt hij met de gedachte aan de grote liefde. Maar dat, dat ben ik in mezelf. Och, ja, natuurlijk. Sorry, Byron. Ik heb nu helemaal niet veel fantasie. Meneer Idrim. Die meneer hier naast wil met u spreken. Die rust van de delegatie. En u had er iemand me meteen gezien? Maar ik versta geen Russisch. Ik zal wel vertalen. Goedendag. Zastje, zastje. Passtje. Het is precies wat je van Amerikaan wil. Je wil een paar sigaretten. Het is niet. Je wil niet van het kastje. Je Hij zegt dat hij, als u er niets op tegen hebt, de sigaret van u zou willen proberen. Die van hier zijn waardeloos. Al wou hij me daar niet mee beleven. <tie> Alsjeblieft. Bedankt, bedankt. En vraagt u hem of u Nicky heet? Wat Sabot Nicky? Nee, nee. Mijn naam is Alexei Petrovich Rajditsenski. Hij zegt, dat hij Alexei Rajditsenski heet. Spatiba za tigaret. Hm, horoche. Hij zegt, dat de tigaret heel goed is. Uznayte u n'eho, пожалуйста, почtova markt u niet bereid. Hij vraagt, of u post weer het verzamelt. Nee? Nee. zou ik hm, mm. dat is tabak. Nou, het is Hij zegt dat het tabak goed is, maar nogal licht. Maar Pazwolite vam pazas ruku, zaborvala en gomela. Hij feliciteert Amerika met Borman en level. Ja, ja. En ik, eh, ik feliciteer hem. Zegt u hem Gagarin, heel goed. Takke, Ah, onwaast ze Gagarin. Ah, spasieva, spasieva. Nou, stos, de zidania. De zidania. Tot ziens. Tot ziens. Nee, dat is Nicky niet. Of gewoon, waarom moet Nicky onsympathiek zijn? Ook zo'n loos uitgangspunt. Hij heeft tegen me gegrinnikt. Hij heeft een klassieke rookkring in de lucht geblazen. Die langzaam naar boven steeg. En onmerkbaar steeds groter werd. Een kunstje dat ik nooit heb geleerd. Nu zit hij weer aan zijn tafeltje. Grinnikt nog een keer en zwaait. Wel, anders zwaaien je ook. Ja, ik weet wel, hij heeft een aardige vrouw. Hij is attent voor haar. Zijn kinderen van afgolden hem. Hij denkt na over wat hij doet en hij denkt daar ook weer niet over na. Hij is net als ik, als, als ieder van ons, als Jeff en Gordon. Hij is geen Nicky. Ik ben het. Alleen ik in deze stad. Nu brengt hij een dronk op uw uit, meneer Edwin. Is dit voor mij? Mm -hmm. Een vodka met complimenten. Wel, wel. U, u, u moet hem toedrinken. Hij staat op. Ja, dat, dat zou u ook moeten doen. Goed. Zo goed. Helemaal aard drinken. Het hele glas? Ja, ja, ja, dat hoort zo. Mooi, nu kunt u weer gaan zitten, meneer Edelin. Ik zal Jeff vertellen dat, dat ik met Nicky gedronken heb. Hij is een mens net als wij, als jij en ik. Snap je dat? Nee, ik ook niet. Ik kan het beste maar gewoon opstappen en alleen de stad ingaan. Eerst zone A, dan B en dan C. Ik neem de oude wet rode tram. Stap in volgende volgende en blijf zitten tot de laatste halver. Juffrouw Husky, ik moet nu afscheid nemen. Maar meneer Edelen, hoezo? Na het eten gaan we verder. De musea, de oude stad, Visserad, het Ja, dank u wel voor alles. Tot ziens. Ja, maar meneer Edelen, wacht u nou toch even. Die vodka stijgt een beetje naar mijn hoofd. Een aangeschoten toerist die een gedenkteken wil zien. Een historisch museum. Een slachtveld. Ja, rechtdoor. Wat wil de conductrice? Rechtdoor, laatste halte. Oh, roken verboden. Pardon. Zone A. Een speciaal doel is niet nodig. Geen bepaald plein, geen aparte straat. Alles hoort er vanzelf bij. Er wordt dus schatting gemaakt van de mogelijke uitwerking. Dat weten we uit talloze proefnemingen. Zo zijn we in staat tamelijk nauwkeurig te voorspellen... Welke uitwerking onze wapens zullen hebben? Over de omvang van de aan te wenden middelen besliste militaire en politieke overwegingen... Wanneer was het voor het eerst dat ik het voelde? Dat het geen vermoeden was, maar een onomstotelijk feit. We deden ons werk als vanzelfsprekend. We dachten er niet bij na. We praten er niet over uit een zekere angst. Het ging tenslotte maar om eenvoudige bouwopdrachten: een schacht van 100 meter diepte en 10 meter doorsnede hier. Eerst de bekistingen, dan cement ingieten, trap voor trap, hier en daar meetinstrumenten inbouwen om de beweging van het gesteente te controleren. En elke week correct afrekenen. Dan de volgende schacht, 40 meter verderop, de derde en de laatste, tot de generaal kwam. Dit zijn Ielen en Miller, generaal. Ielen voert de bouwaard en Miller plaatst de elektronische installaties. Dank u. Wanneer denkt u dat het ruwe werk klaar is? Over drie weken. Uitsteken. Wel, meneer. Bent u tevreden met het werk? Een prettig karwei, generaal. Ik mag ook niet mopperen. Dan zal ik u verder niet storen. Zal ik u dan nu de commandoteuren laten zien, generaal? Deze kant uit als dicht. Het schiet goed op, Gibson. Ik ben met u tevreden. Hopelijk zullen we deze installaties niet gebruiken. Zijn bestemd voor kleine vergeldingdoelen plaats in de oostelijke satellietstaten. Als zij in geval van een conflict neutraal blijven, blijven onze baby's braaf in een bedje. In het andere geval, kleine politieke memoranda, meer niet. Daarom in de granaatkoppen, maar kleine springladingen. Twee megaton, niet de moeite waard te vergelijken met de andere. Ja, ik Heb je gehoord wat hij zei, tje? Om zo te zeggen, de ambtelijke verklaring van doel en zin van ons karwei. En dat wisten we al zo lang. Wisten we dat Oh, Hou je alsjeblieft niet voor de domme. Hij heeft zo'n verschillende onverschillige toon. Als jij elke week zulke karweiën bezichtigt, krijg je ook een onverschillige toon. Laatste halter. Lelijke deurkazellas. Opgebroken straten. Wat doe ik hier? Ik hou een inspectie, ik bezichtig. Maar ik ben er niet voor geschikt. Ik kan niet onpartijdig zijn. Ik zie scheuren in de muren. De pleisterwerk is waardeloos. Hier en daar brokkelt het af. Kostenraming 2000 voor de voorgever als ze grove pleister gebruiken. Onder een vuur springt dit knetterend af brekend ijs. En hoe ziet het daar achteruit? In het trappenhuis, in de woningen. Vroeger wilde ik hele steden bouwen, opnieuw ontwerpen. brede straten, groenstroken ertussen, speelplaatsen voor de kinderen, winkelgalerijen, fonteinen en bioscoop. Geïnspireerd door Le Corbusier en Niemeijer, maar ook eigen ideeën. Ruimte voor kinderen, veel ruimte. Er zijn altijd te weinig huizen met genoeg ruimte en te veel jonge paren die ervan dromen de straat te vullen met kindergejoel. Ook Christina zal al trouw, ze is jong en sterk. Kinderen En Ze zal nooit weten dat ik een van de doodgravers geweest ben die haar graf heeft opgemeten en klaargemaakt. Dit moet het zijn. Het klinkt gebouw. Ik kan begrijpen dat ze blij is dat ze hierin kan trekken. Dat zou ik zelf ook zijn. Misschien is er een opzichter of arbeider hier die mijn taal staat. Mijn naam is Jelinek. Ik ben student aan de Polytechnische Hogeschool. Wou u werk bekijken? Elon. Ja, ik zag het van ver af staan. Ziet er goed uit. Tja. Het paradepaardje van het ministerie voor Woningbouw. Ik ben trouwens al volontair geweest bij het ontwerpen. 140 wooneenheden. Allemaal met twee kamers, keuken en bad. 67 vierkante meter. Het gebouw zelf. Stalige ruimte met vroeg gefabriceerde betononderdelen. De montagekraan moet speciaal voor dit werk worden ontworpen. Keurig werk. We hebben een soortgelijke bouwwerk in Zwitserland tot model genomen. De fundering is meer dan zes meter. Wat doet u met zoveel kelders? De bedoeling is uh, ondergrondse garages, maar die worden voor eerst nog niet afgewerkt. De motorisering in ons land komt nog wat achteraan. Kunnen we naar boven? Ik bedoel, uh, van de bovenste verdieping moet je een mooi uitzicht hebben over de stad. Als u veertien verdiepingen wilt klimmen. Daar ben ik aan gewend. Dan kan wij hier precies wat je zegt. ...en ik ben er beter van geworden. Twee jaar leven opdrachten... ...en ik ben met ons bedrijf uit de rode cijfers. En er is geld om de mensen te mensen gekomen. Ik heb genoeg opdrachten. Ik zou er nog meer kunnen krijgen... ...als mijn capaciteit groter was. Die zaak heeft ons afgelegen gebied... ...geweldig opgehaald. Rijnuur zijn nu in Barasuda. Vroeger kon ik me net een oud karretje permitteren. Alsjeblieft. En een uitzicht... Twee kilometer tot de brug. Allemaal zone A. Wat uh, bedoelt u? Oh, uh, verkeerstechnisch. Is de ligging heel gunstig, bedoel ik. Oh. Hm. Tja, de keuken is heel ruim. Alle apparaten worden ingebouwd. Niet alleen uh, aanrecht en vooruit, maar ook wasmachine en koelkast. <laughs> Zoals gezegd, het paradepaard van het ministerie van woningbouw. Als dit type blijkt te bevallen, bouwen we er nog meer. Hier, ziet u wel. Keurig werk, hè. Alles met tegels. Geen geknoei met kalp. En dat betekent dat we u, u persoonlijk en alleen, nodig hebben voor een speciaal kv. U moet iets doen wat normaal niet door uw arbeiders zouden doen. Ik hoop dat u het ook kunt ook. Wat voor iets? De binnenbekleding van centrale en bijgebouwen tegels leggen. Dat kan ik, kolonel. Ik wist wel dat u oké okay bent als voormalig militair. En als tegelijkertijd in die ruimte nog iets anders gedaan wordt, dan kijkt u niet. U stelt geen vragen. Alleen tegels leggen verder niks, begrijpt u? Begrippen. Dan nog een paar andere kleinigheden: de buizen voor de kabels, de doorbraken, dat alles staat op tekening. Maar het is millimeterwerk, als ik het zo zeggen mag, anders gaat het monster misschien achteruit af. Moet het ooit afgaan? Daarover hoeven wij ons hoofd niet te breken, dat maakt de president uit. ...en de militaire leiding. Voor u is het alleen maar een baantje. Verder niets. niet. Hoe vlug ben je met de lift in de kelder? Hmm, twee minuten. Zo lang? Ja, uh, we hadden de keus tussen verschillende systemen. Hè? We hebben de grootste lift gekozen. Eén lift, maar voor veertien personen. Dan kun je zelfs meubels transporteren. Maar ja, daarom is hij ook langzamer. Dan ben je vlugger met de trap. Huh, ja, mensen met een goede bloedsomloop wel. Ja, dan heb ik het wel gezien. Hartelijk bedankt. Het is haakjes, daar beneden is een café. Mag ik u iets aanbieden? Graag. Bouwvakkers spugen er nooit in, dat dus op de hele wereld, zo. hè? Koost, Post. Pellinek. Hier zijn sigaretten. Gaat u van, Mark. en bier voor de toerist van later het meer slachtoffer bezichtigd. Daarnaast steekt hij zijn bemoeide benen onder de tafel van een café... ...in één teugel glas leeg. Het was wel een beetje thuis onder de vreemdelingen. De taal doet niet meer zo vreemd aan... Althans staat hier nog geen woord van. Aangenaam vermoeid van de bezichtiging... kijkt hij nog één keer uit het raam... ...over de graven van de slachtoffers. En hij denkt... ...200.000... ...verbrand... ...in hitte vervluchtigd... als een hoop schadelijke insecten. Dat was in de gruwelijke tijden... ...van de zogenaamde ideologieën... ...die elkaar niet wilden verdragen... Maar daarna kreeg de mensheid eindelijk zijn verstand bij elkaar. Al met al toch een heilzame schok. Oorlogen kunnen in de toekomst niet meer voorkomen. Ze hebben hun lesje geleerd en hij drinkt hun wodka bij wijze van herinnering. In deze stad, mevrouw Christina genaamd, student Jelinek. Zij hadden met dat alles niets te maken. Ze hadden alleen pech door te leven in een tijd van algemeen misverstand... Zoiets eigenlijk zou ik op het gedenkteken krassen onder de officiële letters... ...die het hebben over de zin van dit offer. Ondertekening van er een edelen, hulp aan bij je natuurlijk onbedoeld gebeuren. En ze hebben nog wel samen zitten drinken van tevoren, waren bijna vrienden. Want op zich kon er eigenlijk niets verkeerd gaan. Proost, meneer Jelinek, op de vriendschap tussen de volken. Proost. En hoe lang moet dit gebouw blijven staan, jonge vriend? Tot in eeuwigheid? Mooi. Oh, lang genoeg om de bewoners al door gelukkig te zien, hoop ik. Waarom praat u niet wat exacter? Tien jaar, twintig, dertig? Ik zou u zeggen, de dood zal ingaan in dit huis. Zorg, het ongeluk, leed. Op het moment dat de eerste mens zijn voet over de drempel zet... ...zal hij zijn vergankelijkheid meebrengen. Ik geloof niet dat het een architect is aan zoiets te denken. En waarom niet? Hoe lang moet het er staan? Moet het oorlogen en stormen overleven? Allemaal flauwekul om tussen ze te bouwen, burchten met cyclopen, muren. onderaardse bastions. Wat betekent zo'n kastje van glas en beton? Een jammerlijke uitdaging voor het uit noodlottig een optimistische leugen. Pardon, meneer uh, Idley. Ik, ik, ik begrijp niet. Ik wil u niet beledigen. Het heeft iets te maken met uw werk natuurlijk en al helemaal niet met uw persoon. Misschien ben ik een idiote pessimist die gelooft dat een huis dat in onze tijd een eeuw of ook maar een mensenleven moet duren, ...daar anders voor het uit te zien neemt hem niet kwalijk. Nu zou ik graag afrekenen. Wilt u misschien een taxi naar uw hotel? Naar het vvv kantoor Ook Ik heb een afspraak, meneer Czellinek. Wilt u zich hier inschrijven? Morgen vroeg de zichting van de stad. U wordt rondgeleid door... Ogenblik... Uh, juffrouw Vrijtschki. Om negen uur precies na hal van het hotel. U kunt juffrouw Vrijtschki gemakkelijk herkennen... Ze draagt hetzelfde blauwe uniform als ik. En op haar verre naamplaatje. Ik wilde de juffrouw Horski spreken. Ik heb u al eerder gezegd dat duurt nog even. Ze is nog onderweg met een groep toeristen. Neemt u me niet kwalijk. De prijs bedraagt $3. dollar. Inclusief middagmaal en twee graden. Ik me zo gek, gek aan. Als ik dan ze denkt dat maar... ik aangeschoten ben. Ik ga maar de straat op. Ik kan haar niet mislopen als ze met de bus komt. Het was misschien beter geweest dat het reisbureau niet in deze donkere zijstraat hadden geslopt. Ik voel aankomen hoe de bliksem voor één enkele keer tussen die nieuwe het verlossende licht zal brengen. Ik heb hem in de fles opgesloten. Ik was erbij toen dat duiveltje ondanks alle tegenstribbelen onder de stop ging. Maar er bestaat geen sprookje, geen geschiedenis... waarin het monster zich niet door een of andere list, door een of andere toeval bevrijdt... Bij de leidende instantie, in dit geval is dat de hoogste waarvan sprake kan zijn... en die uitsluitende verantwoordelijkheid draagt... gaat het uiteindelijk om slechts één enkele persoon. Dat zal aan de kant van de tegenstander wel precies zo zijn. En als hij in de zenuwen raakt? Maar dat zal niet gebeuren. Ze moeten weten wat ze doen, dat is hun job. Ik geef me alle moeite de stad zo te zien als ze is. En toch zie ik haar alleen als in een gloeiend schijnsel... Sporen tussen rokende paarden op. Uitstappen, dames en heren. Dit was me bijzonder. Hartelijk ja, ja. ja, ja. dank. dank. Nee, geen dank. Het was me zeer aangenaam. u ja. de nog ja. ja, ja. ja, ja. de stappen kunnen laten zien. Oh, bent u daar? Ja, ja. Ja. Nou, dat vind ik een verrassing. Het kuiken dat op eigen benen wegliep. Oh, dan stond ik met mijn mond vol tanden. En het eten was in de prijs inbegrepen, meneer Ibele, maar ik heb het bier moeten betalen. Koforski, ik moet u besluit spreken. Maar zegt u het maar, ga u gaan. Niet hier. Ja, maar... Gaat u mee ergens naartoe, ik smeek u. Ik weet niet wat u wilt, mijn dienst is afgelopen. Alsjeblieft. Nou, loopt u dan maar mee naar de bushalte, het wenst op plein. Of duurt het langer dan drie minuten wat u me te zeggen hebt. Dat hangt van u af. Ja, goed en wel, maar ik begrijp niet... Ja, ik, ik, ik ben vanmiddag naar uw nieuwe huis gaan kijken. Oh ja, nu weet ik het weer. U bent nu iets als architect. Ik bezweer u, ga daar niet wonen. Niet doen. Ja, maar meneer Edele, ik zoek al sinds jaren nog dag een huis. Doe het niet. Ga wonen op het platteland in de voorstap ver van het centrum af. niet de huis deugt. niet. Meneer Edele, ik hoop niet dat u mij voor de gek wilt houden. U bent een beetje aangeschoten met alle respect. En dat heeft niets te maken met wat ik u vraag. En het is ook niet zo'n subtiele manier om het met me aan te leggen. Dat is trouwens een specialiteit van uw landslieden, meneer Edele. Onzin, daar gaat het niet om. Goed dan. Ik zal naar u luisteren. Laten we dan maar op een bank gaan zitten bij de rivier. Dat is maar een paar minuten hier vandaan. En dan, dacht, dan ga ik maar een beetje later naar huis. Paragraaf 2. Beediging van derde klasse assistenten bij geheime projecten. De beedigende persoon behoort de beediging op gepaste, ernstige en plechtige manier voor te dragen... ...en de betreffende waardig op de ernst van zijn verplichting te wijzen. Begrepen? Begrepen. En nu de formule. Ik verplicht mezelf elke wetenschap die mij ten deel valt, alle informaties die mij worden gegeven voor mijn werk in dienst van de veiligheid van het volk van de Verenigde Staten van Noord-Amerika voor mezelf te houden. Ik verplicht mij geen enkele mededeling te doen aan iemand die niet uitdrukkelijk door gezagsdragers daartoe gemachtigd is. Ik weet dat verraad van geheimen in welke vorm ook volgens de wet vervolgd wordt en dat in bepaalde gevallen de hoogste straf kan worden gegeven. Hebt je me kunnen volgen? Ja. De hoogste straf, dat kan betekenen met lood door heeft bij standrecht. Dat was een privéopmerking van Gibson, begrepen? Begrepen, kolonel nou, Gibson. Hier, hebben we nog wat. De godsdienstige formule luidt... Zo waardelijk helpen mij God. Gaat u met die god? Ik kan u niet zeggen waarom. U moet me geloven. En om zo'n reden een huis laten lopen. Meneer, dan bent u van goed snik. Mijn eerste echte eigen huis. Tot nu toe heb ik in gemubileerde kamers gezeten... Ik heb nu al een paar meubelen gekocht. Ik heb lang gespaard. een paar duizend kronen op de bank. En dan komt de een of ander die ik voor mijn leven niet gezien heb en die vraagt dat ik... Dat, dat, dat is toch gekke praat, totaal gekke praat. Ik, ik snap niet dat ik er nog op inga. Omdat u wel voelt dat ik het eerlijk meen. Dus u bent eerst naar dat huis gaan kijken? Ja. Goed, dan zal ik u laten zien waar ik nu woon. Als u tenminste tijd en zin hebt met me mee te gaan met de bus naar een haveloze voorstad... ...een half uur rijden, dan nog twintig minuten te voet, bijna tussen de akkers. Hoe verder, hoe beter. Een kamer op de bovenverdieping van een huisje Te bereiken langs een krakende, wankele houten trap. de doorgezakte dakspanten zijn beplakt met bonte plakaten... ...om het haveloze behang niet te hoeven zien. Affiches van verre steden... Reclame van reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen. Moskou, Lissabon, Boekarest, Budapest, New York. New York natuurlijk met het vrijheidsbeeld. De hoeken wiebelend stoel, een groen geverfd bed met een grijze wollen deken. Op de kachel een kookplaat, verstopt ergens een waskom. Roerend primitief, en alles kleurloos, onpersoonlijk, geen bloemetje nergens die kleine rommeldingen waar jonge meisjes van houden en op tafel een paar boeken van Charles Dickens. Veel is er niet te zien, meneer Edelin. Ik wil het hier niet naar mijn zin hebben. Het is mijn slaaphok, anders niet. Maar uh, de omgeving leek me toch heel aantrekkelijk. Bah, hutten, barakken, konijnenhokken waarin toevallig alleen mensen in plaats van dieren wonen, kolonie van schuurtjes. Oh zeker, ik geef toe. De mensen kweken hier heel veel bloemen. Maar die bloeien niet het hele jaar door, meneer Edele. Meneer Iedle, daarnet maakte u een zeer eigenaardige indruk. Een beetje dronken, maar zo indringend. Een ogenblik dacht ik met een ernst alsof het... om leven en dood ging. Ja. Zo voelde ik het. En nu... Nu... ...ben ik u een verklaring schuldig. Gaat u zitten. Eerst toen ik door de stad reed... ...had ik een visioen. Ik, van het eerste gezicht... ...een normale, verstandige man. Weet u nog die Russische ingenieur... ...aan het tafeltje naast ons... ...daar ginds in het restaurant? Mm -hmm. Even dacht ik dat, dat hij een boze geest was... ...die me vervolgde. En dan blijkt al gauw... ...een volkomen onschadelijk iemand... ...een medemens... Degene naar wie ik zocht, was ik zelf. Hebt u alles tegenover een moordenaar gestaan, je Wat? Nee, nee, bedaar maar. Niet zo'n onbeduidend vannetje die zijn vrouw van kant gemaakt heeft. Of een straathover die een beetje rondschiet met een revolver voordat hij wordt opgepakt. Sinds ik hier ben, obsideert het me dat ik een van die mensen ben die er bestaan een dodelijke dreiging betekent. U? Denkt u dat het allemaal onzin is wat ik zeg? Denkt u dat ik gek ben? Gedreven ben door een monsterachtige vervolgingswaan. Een spook uit een andere wereld dat zijn aanwezigheid niet kan verklaren. Ik overval u een leuk, lief en modern meisje met mijn brute ernst. Ik vertel u iets dat, dat u moet voorkomen als een hersenschim. En, en daarbij ben ik, zoals ik mij verbeeld heb, mijn leven lang een opgewekt mens geweest. Een, een mens die niet hoefde te denken over wat hij deed en wat hij was. Maar, maar dan komt er... Ineens een moment waarop alles in vraagtekens verandert. Ik ben u tegengekomen. U hebt het in me losgevoeld. En ik kan niet zeggen, helemaal niets. Niet eens een schim van een motivering. Ik eis van u verhuis niet naar dat wondermooie huis van glas en beton met dat fraaie uitzicht. Blijf hier. Als ik erover nadenk. Absurd. Want wie zegt, wie weet of u op het beslissende moment wel daar zult zijn waar u dan woont omdat ik geen oplossing weet geef ik er voor elkaar aan weg te gaan midden in mijn optreden. Ik vraag u om excuses. Ik heb maar één wens, dat onze levenskringen nooit elkaar mogen raken. Ik begrijp u niet. Natuurlijk niet. En kennelijk bent u niet ziek ook. Was ik dat maar. Ik wou dat ik kon opstaan van mijn ziekbed genezen en wel en kon zeggen het was niets, alles is weer in orde. Wat, wat heeft dat met mij te maken? Dat iedereen kunnen zijn uit uw stad, ieder mens. U was alleen de eerste door, door wie ik het me bewust werd. Laat u mij maar weggaan. Ja, maar eerst brengt u hem in spanning, maakt u me... Nieuwsgierig. Dat ook, ja. En dan stom weg er vandoor gaan. Laat u maar, ik vind het wel. Ik, ik moet buiten het licht aan doen. We, weet u de weg nog naar de bus halen? Dank u, ja. De, de bussen rijden nu maar om het uur. U zult moeten wachten. Dat geeft toch niet. Was u tenminste tevreden over de rondleiding? Ik zal u niet vergeten. Tot ziens. Ik, ik heb me bedacht. Ik loop nog een eindje mee. Nee. Maar wel, juffrouw Horsky. Buitenlander? Amerikaan, waar? Eén bier, alstublieft. Ach, misschien zou u me. Ja, helemaal in vertrouwen. Hè? Zou u me niet wat deviezen kunnen verkopen? Dertig kronen voor een dollar. Eén bier? Natuurlijk direct, meneer. En uh, is meneer alleen? Lijkt wel zo, hè? Heeft u geen zin in gezelschap? Een jonge studenten met Hongaars bloed. ...bloeiend Engels, meneer. Uitstekend figuur, prachtig zwart haar tot op trui. Is dat allemaal nodig om een glas bier te krijgen? Natuurlijk niet, maar de praktijk gaat boven de theorie. Dus het is misschien het beste als de verrukkelijke dame zichzelf nu voorstelt... ...en voor mij alleen een voor naar meneer Belift. Op verte voor oom Ben. Paring op het slagveld. Na de bedreiging de smakeloosheid... Hmm, Naar schatting 30 jaar ben je niet zo slank als in een Hongaarse operette... ...maar eerder kloek als in een bodemgebonden Slavisch volkstuk. Niet helemaal nuchter. Haar beslist niet zo lang als aangekondigd. Maar inwoners toch van in deze stad. Zal ik een beetje met komen babelen. U drinkt zeker alleen maar champagne? een U drinkt zeker alleen maar champagne? Anders wel, net als in de bioscoop. ...maar nu liever koffie als je er niets op tegen hebt. Franschek heeft u vermoedelijk allerlei onzin over mij verteld. Franschek? De kelner. Eerst moest ik een paar bezopen Russen gezelschap houden. Voor hen is Praag het Gouden Westen... ...terwijl wij voor u het Duistere Oosten zijn. Relativiteit, geografie. Ik heb iets tegen Russen. En waarom? Ik weet het niet, zomaar s nachts, meer als overdag. Och, god, nou heb je een van de kerels die hier naartoe komt... Maar... Dat, dat is Nikki? Kent u Russisch? Ja zeker. Laat hem bij ons komen zitten. Ik moet hem beslis spreken. Weet u wel wat u van me vraagt? Hé! Hey, you know dat is een Duits-Amerikaan bent. Скажите, пожалуйста, он предлагает вам что-нибудь выпить, но заметьте, со мной он ничего общего не имеет, понятно? Жму вашу ручку, уважаемая. Радость встретить дружище. Избегаю твою трюх te zien. Ik ook Nikki. Jouw gezegd dat ik niet niks. Alexander Petrovitsj, rajestvits yes. Praag, de drijfschuif van de internationale vriendschap. Blijft u toch zitten? Zegt u hem. Wij zijn net als de twee scherpe kanten van een schaar die zich naar elkaar toe bewegen. Om alles wat ertussen komt in fluiden te knippen. Wij zijn scharen papier tegelijk. Hoe zegt u? Vertaalt u dat voor hem? Daar snap ik niks van. En wat ik niet snap, kan ik niet vertellen. Een schaar, wat? Prasje, was je De vodka, alstublieft. Dankjewel. Prost. Op vriendschap. Zodrug, uw eer, uw gezondheid. En nu gaan we met dansen. Hij wil dat ik met hem dans. Wat moeten we, Ami? Ik moet met hem praten. Vraag waar hij woont, waar hij leeft en wat hij uitvoert. Ik wil zijn adres hebben. Hij wil zijn adres hebben. Hij wil met u praten en koeis het van u weten. Goed, alstublieft. Zet je hem op een stoelje, kijk, hij zit op dat we dan maar aan zijn tafeltje komt zitten. Nou, maar ik wil geen internationale tweestapel worden. En uh, ik zou eraan toe willen voegen: jullie Amerikanen kan ik al even min uitstaan. Ja, het is muziek, gekwansd, sir. Wat is jouw stolie? Wat is het? Het is hij wil met me dansen. Ik wil alles van hem weten, hij moet me vertellen. De meisjes erover, je. Hm, welk kindje hoor. Je wil je kreupkijken. Je stelt ze maar zijn. Dan scoren we. Ik moet met hem mee. Nee, laat hij hier blijven. Nou, als u niet weet wat u wilt, ik ben geen congresdoc. Frans, ik was kwestie duidelijk genoeg? Parij, Skажи, dan slaan de paren opschim. Sympathiager. Toch ziet dat je hem dan preesjeren? U nas, is een is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, Zorg dat u in de buurt blijft, meneer. Ik heb alles gedaan, maar het is een gezellig troepje. En Zama heeft hem een beetje om. Ja, laat maar. Wat krijgt u? Niet veel, vijftien kronen. Ja, een dollar. En wacht eens, vijf dollar voor uw ongeheidser. Oh, dank u zeer. U bent bijzonder vrijgevig. Vrijkoop. Afkoopgeld voor een snolletje. De wier door een kelder. Nasmakeloosheid het meest hulpeloze gebaar. Geld. Nee, dan de gedachte... Ik neem Christina mee naar Amerika en trouw met haar. Om me met haar in een of andere hoek te verstoppen. Ik zou van haar kunnen houden. En zij van mij. Als ze het geheim kent. Welke kamer alstublieft? 120. Ja. Yes. Dan bent u meneer Ideler. Er zit er een uur lang een dame op u te wachten. Op mij? Daarachter in de hal. Mevrouw Horsky? Ja, meneer Edelen. Ik, ik weet zelf niet waarom ik nog eens ben gekomen. En op dit late uur. Eerst dacht ik dat ik u nog bij de bushalte kon opvangen. U loopt me achterna. Omdat u me bang hebt gemaakt. En ik weet niet waarom, want waar zou ik bang voor moeten zijn? Voor mijn vreemd gedrag? Dat niet alleen. Ik had onderweg tijd genoeg om me af te vragen... wat ik eigenlijk van u wil. Als ik u vraag mij uit te leggen wat er aan de hand is... dan wordt het voor uzelf misschien ook wat duidelijker. Wie bent u? Wat heeft u hierheen gevoerd? Moet ik zeggen, het toeval? Nieuwsgierigheid? Na de oorlog was ik in Duitsland meer dan vijf jaar... Ik leerde een vrouw kennen aan wie ik nu nog denk. Ze trouwde met mij omdat ze naar Amerika wilde. Naar het beloofde land. De Duitsers gingen toen niet goed. Intussen zijn we lang gescheiden. Toen ik uit het leger kwam, had ik moeilijke jaren. En in die tijd dacht ik altijd maar één ding. Als de zaken weer lopen en je schulden betaald zijn... ga je naar Europa. En je bezoekt de plaatsen waar je ooit gelukkig bent geweest. Geen goed idee. Het verleden achterna lopen deugt niet... En wat heeft dat met ons te maken? Met mij? Het affiche van een Praagse toneelgezelschap op de Odeonsplatz in München. Foto's van mensen die broers en zusters van me zouden kunnen zijn. Nu loop ik de toekomst achterna, je Horstie, dat is het hem. Dat weet ik sinds vandaag. Het is allemaal zo onduidelijk en vaag. Ja, daar hebt u gelijk in. Nou, streef eronder. Morgen ga ik weg. Morgen al. Zou u dat spijten? Meneer misschien weet u nog niet genoeg. Bijvoorbeeld van mij. Want ik heb er toch mee te maken. Met uw problemen. Onze levenskringen hebben elkaar nou eenmaal geraakt. En dat is niet meer ongedaan te maken. Zou het u spijten als ik... Ja. En als ik het zo bekijk. Een kans op de vrijheid? U moet niet de hele tijd in raadsel spreken. Ik heb alleen maar twee kleine... misschien volkomen onbetekende lettertjes uitgesproken. Maar die slaan op iets heel plezierigs. Elk jaar van u? Een vrije dag is voor mij iets plezierigs. En morgen heb ik een vrije dag. Moet ik mijn vertrek uitstellen? We moesten een uitstapje maken. Bijvoorbeeld naar de Karlsteinburg. U weet dat ik gids ben. En wat je bent, dat ben je ook in je vrije tijd. Ik zou een auto kunnen lenen van een vriendin. Fantastisch. Ik zal wel rijden. Of had u anders een ander meegenomen? Uw vragen zijn preciezer dan uw antwoorden, meneer Idelin. Maar ik wil ze niet ontwijken. Er zou niemand anders zijn meegegaan. Keizer Karel IV liet de Kaalsteinburg bouwen als bewaarplaats voor de Rijkstleinolie. En men vertelt dat hij in de burg toen niets gestoord wilde worden. Daarom had hij de toegang voor vrouwen verboden. Omdat de opnamecapaciteit van toeristen slechts begrensd is, meneer Edelen, zo is ons op de cursus geleerd, mag je historische feiten alleen in kleine doses toedienen. De belangstelling van de toerhouders kun je het beste boeien met menselijke achtergronden. Ja, net als een boulevardblad. Gaat u maar door met de reportage. Omdat Karels echtgenote Blanca van Valois twijfelt aan de eerlijke bedoelingen van haar man... ...sloop ze heimelijk de burg in, verkleed als paarse. Interessant. Oh, meestal zeggen de mensen, ah, de oudere dames knikken. Hm, man is nou eenmaal niet te vertrouwen. En deze korte pauze gebruik ik dan om meteen een feit over te brengen. Blanca van Valois stamde, zoals u weet, dames en heren, uit het Franse koningshuis. Haar moeder was een prinses van Anjou Sicilië. En met dat, zoals u weet, vleit u uw toehoorders, want natuurlijk weten ze dat niet. <laughs> ja, dat is de psychologie van de gids. Over dit verhaal heeft een Tsjechische dichter een blijspel geschreven. Dat zomaar als openluchtspel op de binnenplaats van de burgers wordt opgevoerd. Wanneer is er weer een voorstelling? Oh, dan zouden we op moeten schieten. Oké, okay. ik zal onze wegluis een beetje aanporen. Kunnen we de burg nog niet zien? Een burg ligt toch op een berg? Carlstein niet. Die heeft keizer goed verstopt tussen bossen en heuvels. Blanca van Valois mocht hem niet kunnen vinden. Dat, dat is Eerst wordt ze voorgesteld aan je de Hofmarschall. Dan aan de keizer. Nu maakt ze bij vergissing een de keizer lacht en zegt tegen haar... Ik hoor het wel. Ja, maar, maar, maar u verstaat er toch geen woord van? U moet het in mijn oor fluisteren. Oh, daar is het hier veel te rumoerig voor. Vertelt u dat maar in de baan. Morgen lever ik de voltooide bouwwerken op aan de commandant. Nogmaals, bedankt voor de prettige samenwerking. Niet te danken, kolonel. Het was een goed betaald baantje. Ik trek met mijn troep verder naar het zuiden. Nu is Arizona aan de buurt. Er zal nog veel gebouwd moeten worden, heren. Als u in de toekomst ook nog wilt meedoen, uh, u bent nu immers gespecialiseerd, dan zou ik dat wel in orde kunnen brengen. Op mij kunt u rekenen, kolonel. U, meneer Edelen, zult de komende paar maanden nog een paar keer de schachten in moeten naar uw uh, silo's, <laughs> om de meetinstrumenten in de wanden na te zien. We weten namelijk nog niet hoe de berg zich zal houden. Vier verschillende geologische lagen. De berg kan sterker gaan werken dan de berekende tolerantie. U bent de enige die op de hoogte is als we weg zijn. Er zal voor mij wel iets anders opzitten, kolonel. Maar stil nu, de gids gaat verder. De Burg Karlstein is al sinds lang een paradijs voor bruidsparen. Tal van romantische jonge paren laten zich op Karolstein in de echt verbinden. Misschien met de wens dat uw huwelijk alle gevaren even succesvol mogen weerstaan als de muren van deze burg. Zeker tegen de bedoelingen van de bouwer, maar toch wel overeenkomstig de list van zijn vrouw Blanca van Vanwa. Niets is volmaakt op deze wereld, Byron. Ook dit helse monster heeft een kleine belachelijke onzekerheidsfactor. Spreekt ook vanzelf. Hoe gecompliceerder een constructie is, is te gemakkelijker. Wat, wat weten die van techniek? Daar zijn wij voor. Kom eens mee. Ik zal ze iets laten zien, hier bij deze schakelkast. Die is bijna klaar, alleen de plaat moet er nog opgeschroefd worden. Maar nu kan je alles nog zien. Hier, als het startbevel gegeven is... en hiernaast iemand tot bewuste rode knop drukt... dan gaat de elektrische impuls door deze kabel schijnbaar de laatste instantie. En als je die doorknipt? Je moet niet meteen te slim willen zijn, Byron. Door zo'n geval loopt hier een tweede leiding als vervanging. Door beide kabels lopen alle impulsen en laat op het grote schakelbord zien of alles sterk klaar is of niet. Als je de laatste instantie deur knipt, brandt op de commandotafel geen groen licht, maar gaat er een witte controlelamp aan. Dus toch volmaakt? Zoals je het noemen wil. De leiding hebben meer raders. Als ik de ene kant onderbreek en vervolgens de andere ompool. ...aan brandt op de commandotafel wel groen licht. Maar het ding kan nooit afgaan. Gesnapt? Maar alleen een vakman zou op dat idee komen... ...die precies weet hoe het zit. Ja, als wij er niet waren... ...konden alle militairen wel inpakken. Zouden ze dat niet merken? Bij een proefneming nauwelijks. Hoogstens als het ernst wordt... ...als het monster niet wil afgaan. Maar dan in alle haast zoeken naar de fout... ...als ze aan de andere kant beginnen... ...bij 10.000 meter kabel en leidingen... Maar zoals je ziet, zo doet hij het. En nou gaat de buitenplaat erop. Stel dat jij naar buiten gaat en ik hier een beetje rondknoei... zoals je mij hebt laten zien. Heb ik jou iets laten zien? mis? Of wil jij een verdedigingsobject... waar tal van belastingbetalers aan hebben bijgedragen... oordelen tot werkloosheid op de jongste dag... Of voor mijn part tot de hele boel naar de schoothoop gaat. Dus zo eenvoudig is dat allemaal. Nonsens. Het is veel eenvoudiger niet op de knop te drukken. Weet je, dat hebben wij niet voor het zeggen. Ik zou de mogelijkheid hebben om het te proberen. Het was dus een uitstapje in het verleden. In de feodale tijd, de liefdesgeschiedenis van een keizer. Alle macht in de hand van één man. Nou, het heden is beter, nietwaar? Het heden? Ja. Hebt u eigenlijk al ooit aan zoiets gedacht? Waaraan? Nou, complex Karlstein of zo. Trouwen. <laughs> dat doet toch ieder meisje? Ik bedoel, zou dat iets voor u zijn... Een ik zou het zo kunnen uitdrukken. Kousteijn is aantrekkelijk, maar... een beetje provinciaal voor u. <laughs> nou, het provinciale zou me daarbij niet in het minst storen. Zou Amerika u niet aantrekken? Oh, van een reis naartoe heb ik altijd gedroomd. U hebt de affiches in mijn kamer gezien. Wilt u... wilt u niet gewoon meereizen? Ik? Ja... Een mooi land, een groot land. Tenminste, dat was het vroeger. Maar als u daar was, zou het misschien weer kunnen worden zoals eerst. Oh, maar... Nou begin ik het pas te begrijpen. Nee, nee, u begrijpt er nog niets van. Het zit helemaal anders. Om te beginnen... Meneer Edel, u speelt het waarachter klaar om... U in verwarring te brengen. Nou, u maakt me wel verlegen. Ik, ik ben zelf verlegen. Ja, u verwacht nu eindelijk de verklaring van mijn optreden. Als u... Als u mij uw jawel geeft, kan ik spreken. Dat is de voorwaarde. Maar daar kan immers geen mens op ingaan. Alsjeblieft. Meneer Iedle, dat gaat niet. Hoe stelt u zich dat voor? Ik ben een mens zonder hoop, Christina. Een desperado. Ik zoek vertrouwen. En waarom zoekt u dat juist bij mij? Bij mij meisje uit een ander land dat u pas 24 uur kent. Meneer Iedle, we moeten nu... ...helemaal eerlijk tegenover elkaar zijn. Ik geloof dat u mij overschat. Er is iets dat u beklemt, maar ik zou niet sterk genoeg zijn... ...voor wat u mij zou opleggen, omdat u het niet alleen kunt dragen. Wat u daar juist gezegd hebt... ...het klinkt allemaal zo eerlijk of gewoon het krankzinnig is en overspannen... ...maar in de grond heeft het niets te maken met mij of met ons beiden. Goed, een man en een vrouw die elkaar ergens ontmoeten bij toeval, dat kan sympathie zijn... Maar die sympathie leidt hier meteen tot aanduidingen die de wereld aangaan. Maar ze speelt geen rol in onze persoonlijke verhouding. Zo is het toch? Geef nou eens antwoord. Zo is het. Dan kunnen we beter niet verder praten, meneer Edelen. Alles is gezegd. Ik weet het niet. Laten we terugrijden. Met de portier. Je hebt kamer 120. Ja meneer. Verbindt u mij me door met het vliegveld, maar vlug, het is dringend. Het spijt me, maar na middernacht is de centrale hier onbezet. Als u met de stad wilt telefoneren, zou u naar de foyer moeten komen. Hmm. Na middernacht, de stad slaapt. Maar in Arizona zijn ze nog op. Gibson, de generaal, Jeff treffen hun voorbereidingen voor de toekomst. Over de zogenaamde vergeldingsdoelen hoef ik niet uit te weiden. Als de betreffende staten zich in een geval van conflict neutraal gedragen, blijven onze baby's gegarandeerd braaf in bed. In het andere geval een klein memorandum, meer niet. De minister van Defensie is ervan overtuigd dat geheimzinnigdoenerij in het tijdperk van de atoombewapening geen nut heeft als het om de afschrikwekkende werking gaat. Integendeel. Het schrikt alleen maar af als de eventuele tegenstander weet dat hij de regering en het verdedigingsapparaat niet met één verrassende slag kan uitschakelen. Ik zal Jeff aanpakken. Jeff zal ik zeggen, Jeff, hoe jij is hier? Zo, oude jongen, weer terug, goed opgeknapt. Laat je eens bekijken. Nou, zo geweldig, zie je er niet uit. Ik ben teruggekomen om je te zeggen dat ik niet meer meedoe. Niet meer meedoen? Hoezo? Ik ben daar ginds geweest. Ik ben eens naar dat dit gaan kijken. Dat zijn mensen, net als wij. Ik heb er nooit aan getwijfeld, Byron. Je vergeet maar één ding. Ze staan aan de andere kant. Dat is niet waar. Ze willen leven, verder niets. Er is geen andere kant. Dat is alleen maar een willekeurige en toevallige indeling. Een aanmatigend vooroordeel. Luister nou eens goed, Byron. Ik kan begrijpen wat je wilt zeggen. Je zit ermee in... Ik heb ook dikwijls een afschuwelijk gevoel. Maar er wil immers niemand dat er wat gebeurt. We nemen alleen het zeker voor het onzeker, omdat de wereld hard is. Als jij familie had, zoals ik, zou je precies zo denken, Baren. Je had er nooit naartoe moeten gaan. Dat was fout. En stel je nou eens voor dat ik daar zou wonen? En dat doe je nou eenmaal niet. Jij hoort hier bij ons. En als ik hier alleen nog mijn zaken afwikkel om naar Gens terug te gaan... Weet je zeker dat ze je daar willen hebben? Wat wil je tegen ze zeggen? Verwacht je dat ze je met open armen zullen ontvangen? Nee, meneer. Daarvoor ben jij te ver gegaan. Wat moet ik dan doen, Jeff? Je mond houden. Niet zoveel piekeren. Of hebben ze het klaargespeeld om jou om te praten? Jou, Baron, Eden, sergeant... Twee medailles in Korea... ...een man die ik tot dusver voor de fatsoenlijkste kerel heb gehouden. Misschien ben ik een gek die niet in deze tijd past. Maar als onze wereld werkelijk alleen... ...nog uit mogelijke moordenaars en slachtoffers bestaat... ...dan sta ik liever aan de kant van de slachtoffers. Byron, gebruik je verstand. Denk jij dan dat ze daar ginds geen silo's hebben? Stel dat je werkelijk aan de andere kant zit. Van daaruit gezien zijn wij hier de slachtoffers. Luister nou eens goed... Jij moet eenvoudig van dat verdomde probleem afkomen. Ik zeg je toch, het is een job net als zoveel anderen. Honderdduizenden leven ervan. Voeden hun kinderen, betalen hun auto's af enzovoorts. Wie denkt aan dingen die absoluut onwaarschijnlijk zijn? Aan iets wat geen mens wil? Je hoeft alleen maar een beetje verder door te denken, Jeff. Een beetje verder tot de uiterste consequentie. De uiterste consequentie. Meneer Iedelen. Het is al erg laat, nietwaar. U wilde er het vliegveld hebben, als ik me niet vergis. Kan ik u helpen? Ja, alsjeblieft. Wilt u vertrekken? Met het volgende toestel. Dan kan ik u morgen schrappen van de gastenlijst? Ja, ja. Oh, in gesprek. Nog eens proberen. Hoe vond u vraag? Hallo? Ja, hebt u nog plaats in het eerstvolgende toestel naar... momenten, waar ook. Meneer Ideler. waar wilt u eigenlijk naartoe? In dinsdagavondtheater hebt u vanavond geluisterd naar Bedreigde Stad. Een luisterspel van Bernd Grasshoff. Vertaling Gerard van Kanthout. Regie Leon Povel. Personen Christina Horski, Willy Brul, Byron Edelen, Paul van der Lek. Oom Ben, Jos van Turenhout. Kolonel Gibson, Tom van Beek. Jeff, Frans Somers, Student en journalist, Harry Bronk. Hostess, Joke Hagelen. Kelder en journalist Han König. Zana Mila Arshanskaya. Rus. Jurin Rabinskin. Nachtportier. Jos van Turenhout in een dubbelrol. En generaal. Huip Horizont.